Evers met het NOS-journaal. Autofabrikant Mitsubishi. De vestiging in Born. Dat heeft het bedrijf in Japan bekendgemaakt. Netcar gaat volgend jaar dicht. Mitsubishi Nederland wil nog geen commentaar geven. Later vanochtend wordt het personeel ingelicht. Tot vandaag is nog bekeken wat voor mogelijkheden er zijn voor Netcar als de productie in Born eind dit jaar wordt stopgezet. Door de onduidelijke vooruitzichten in de auto-industrie is het voor Mitsubishi niet rendabel om een nieuw model in Nederland te laten produceren. Bij Netcar in Born werken ongeveer 1500 mensen.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 De vereniging de Friese elfsteden geeft vanochtend om half tien een persconferentie. Gisteravond waren de rajonhoofden voor het eerst in 15 jaar bijeen voor overleg. Ze maken straks nog geen datum voor een eventuele Elfstedentocht bekend. Het ijs moet over de hele route 15 centimeter dik zijn, wat wordt nog nergens gehaald. Woensdag komen de rajonhoofden weer bij elkaar.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 Het weer, vandaag zonnige periode met af en toe bewolking en het blijft droog. Het wordt min 3 in Zeeland tot min 6 in Groningen. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan een beetje sneeuw gaan vallen. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de langste files op de A1 richting Amsterdam. Bij afrit Bunschoten 4 kilometer. De A4 naar Amsterdam, 7 kilometer voor Soeterwouderijn Dijk van Leidsendam. 7 kilometer vanaf het drinkwater van aqueduct tot aan de Schippeltunnel. Daar is de linkerrijstrook dicht. A7 hoorn Zaandam bij Zaandijk 5. Vanuit Zaandam verknopend Koenplein op de A8 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen beknopend Raasdorp 8. A12 dan naar Utrecht 10 kilometer tussen Zevenhuizen en de Brug. A15 Nijmegen richting Gorkum, Dus echt tot een tiel 4. Op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht, 5 kilometer bij Beeldhoven. Dan de A27 vanuit Almere naar Gorkem, tussen Hilversum en Utrecht-Noord 5. Op de A27 is een ongeluk gebeurd vanaf Utrecht naar Breda. Bij Eveningen is de linker rijstrook dicht en er staat 2 kilometer file. En de A28 is volle utrecht 7 kilometer tussen Amersfoort en Leusden. Tot zover de verkeersziening.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 It's gonna sneeuw heen zijn we de studio van CFM aangekomen, jazeker hele goedemiddag. het is dus even na twee uur, je de ABC en Be Near CFM Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent een, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom live vanaf een zonnig en wit gesneeuwd gasthuisplein. Was een beetje glimmer hè vanmorgen. Ja, een beetje glimmer, maar ik heb sinds. Ik heb. Uh, ja, mijn vrouw heeft nieuwe schoenen voor me gekomen. Oh, jij hebt ux. Uh, ik, nou, bijna wel. Het lijken, lijken wel ugs, maar inderdaad, het helpt wel. Oké, okay. dus ik uh, ben redelijk veilig in de studio gekomen. Ja, luisteraars, wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk, rond de klok van half. 4 zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda en ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de hand want we hebben nogal weer best wat leuke evenementen op stapel staan en wellicht dat u iets voor u tussen zit Zo kunt u, dan kunt u gelijk meeschrijven uiteraard om half 3 hebben we het weer bericht en, uh, ja, het blijft koud, maar mooi dat kan ik alvast voorspellen. Uh, rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam Kajuet. Kajuet. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht. Ja, en het moet natuurlijk het wordt een heel heel mooi gedicht. Want het gaat natuurlijk over winterse taferelen. Zoals u gewend bent vanaf. De diverse schilderijen met al dat mooie taferelen. Met wit en schaatsers en noemt u maar op. Dus echt kwart, liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf opgelet. Want dan komt hij weer. Uh, verder, we zouden gaan voetballen vandaag. Maar het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat het uh, amateurvoetbal allemaal is afgelast. Dus Joop heeft vandaag een, een vrije dag. Het laatste uur hebben we natuurlijk uh, uitgebreid nog uh, nieuws uh, omtrent de autosport. Uh, morgen grote activiteit op het circuitpark Park Zandvoort. De vier uur race al daar. En nog uh, veel meer lokaal nieuws. Dus, en natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijft u gezellig luisteren op deze zonnige winterse zaterdagmiddag. En we gaan lekker schaatsen vandaag, uh, albert Jan. want we hebben twee ijsbanen. We hebben twee ijsbanen. Ja, ik ja, heb Eentje naast uh, de Oude Hals. Ja, klopt. In Oud-Noord. En, uh, Oud ja. en uh, uiteraard bij uh, het gemeenschapshuis. Ja, en die gaat morgen... Het voorheen gemeenschapshuis. Die, die, die, die ik morgen, ik, als ik het goed begrepen heb, gaat die morgen open. Kijk. Dus uh, dan kan er weer volop uh, geschaard worden in de Zandvoort. En uiteraard uh, houden we je daarvan op de hoogte wat de mogelijkheden daarvan allemaal zijn. Maar eerst de muziek. I'd like to stay in Deze plaat hoor je niet vaak meer op de radio. Vandaar ditmaal gedraaid bij Zandvoort op zaterdag. Op een witte zaterdagmiddag met een lekker zonnetje erbij. En hoe het weer zich verder gaat vervolgen de komende dagen, dat hoor je straks om half drie bij het CUFM Weerbericht. We horen dat over de single van Living Color. Dit was The Glamour Boy. Ja, luisteraars. En uh, dit is eigenlijk al, nu al een historisch programma wat we vandaag doen. Want dit bericht heb ik nog nooit eerder in mijn leven mogen voorlezen. Jeetje. Want uh, de laagste temperatuur in 27 jaar is gemeten. In het dorp Marknesse in de uh, Noordoostpolder is vanmorgen tegen 7 uur ochtends de laagste temperatuur in Nederland in 27 jaar gemeten. Oh. Slechts minus 22,8 graden Celsius. Dat meldde een woordvoerder van Weeronline.nl Ook in veel andere delen van het land daalde de krik tot min lager dan 20 onder nul. Bizarre temperaturen al dus de woordvoerder. Ter vergelijking, de gemiddelde diepvries in Nederland bereikt als hij aanstaat een temperatuur van 18 graden onder nul. Het Nederlandse koude record staat nog steeds op minus 27,4 graden en dat is gemeten op 27 januari 1942 in Winter. De temperaturen in Nederland worden gemeten sinds 1901. Het is sinds 1956 niet meer zo koud geweest in februari in Nederland. In het Waddengebied en in Zeeland is de temperatuur zaterdag met minus 10 het hoogst gemeten. Nou, nu we toch over uh, uh, uh, ijstemperaturen hebben even een berichtje vastgelijk over het schaatsen, want vanaf uh, 12 uur vanmiddag uh, strijden de Nederlandse schaatsers niet alleen om de medailles bij het Nederlandse kampioenschap Allround, maar ook om de resterende WK-tickets. Zowel bij bij de mannen als vrouwen worden op dit weekend nog twee startbewijzen voor de mondiale titelstrijd in Moskou 18 en 19 februari verdeeld. Bij de mannen hebben de tv schaatsers Sven Kramer, Jan Blokhuis beiden reeds geplaatst en Wouter Oldeheuvel, even kniebessuren, zich afgemeld. De voornaamste kanshebbers voor de titel en WK-tickets zijn daarom Ted-Jan Bloemen en Koen Verwij. Bij de vrouwen laten Irene Wust reeds geplaatst en Diane Valkenburg rugblesseren versterkt gaan. De strijd om de medailles lijkt daar om wat interessanter te gaan worden. Medaillekanshebbers zijn onder meer Anouk van der Weijden, Linda de Vries, Marit Leenstra, Jorin Voorthuis en Pien Kulstra. Wilt u vandaag dat nog uh, op de televisie kijken, dan kan dat, want om half vijf op Nederland 1, uh, worden de, de hoogtepunten van vandaag uh, uitgezonden. En dan gaan we het nog even over uh, zwemmen hebben Albert -Jan. Zwemmen? Ja, zeker in de zee, daar heb ik het dan over. 1 januari hadden we de nieuwjaarsduik en uh, toen viel de temperatuur wel mee, maar als je vandaag de zee in induikt, dan ben je toch een echte de held, hè. En die held, die ben ik tegengekomen op Twitter. Jawel. Iemand stuurde een bericht van, ik ben op weg naar Zalvoort, ik ga een lekkere februari duik in zee nemen. Nou, dat is douw. Voor diegene, deze van Adel. Voort, voort, ook op internet: internet, internet, internet, internet. www.zandvoort.nl I'm Van twee achter elkaar op deze sneeuwzaterdagmiddag in februari. Yo, dat is de Adele en Turning Table uit de Eurobreakdown Breakdown de die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort. En erachteraan Valley en Love can turn arounds. We hebben weer een berichtje voor je, Albert Jo. Ja, uh, en dat gaat natuurlijk even de combinatie zandvoort en wielrennen en Wielerliefhebbers opgepast, want de organisatie van de Royal Smilde Olympias Tour 2012 heeft afgelopen woensdag de route van de 60ste editie van de Nederlandse oudste ritmenkoers compleet gemaakt. Het routeschema voor 2012 kent een uitgebalanceerde opbouw. Op 14 mei start de Olympias Tour met een korte proloog in Zandvoort. Onze mooie uh, Hollandse uh, badplaats heeft een rijke wielerhistorie, want in 1959 won André Daria Darigare de wereldtitel op het WK voor beroepswielrenners in Zandvoort. Daarna organiseerde Zandvoort ook verschillende Nederlandse kampioenschappen. De eerste etappe van Olympia's Tour start dan ook in Zandvoort en eindigt na een route uh, langs de Hollandse kust op de boulevard van Noordwijk. Even de data. 14 mei de proloog. Dat gaat over 3,6 kilometer. Dat is dus in en rond Zandvoort. En op 15 mei gaan ze dan vanuit Zandvoort naar Noordwijk. En dat is een etappe over 164,8 kilometer. Ik zou zeggen, let it rise. We'll be right Het is zo koud buiten en blijft dat de komende dagen zo, we horen het nu. Want Albert-Jan, ja inderdaad, een uh, ijzige kou hier in Zandvoort ook, maar blijft dat zo de komende dagen? Nou, ik ga je uit de droom helpen. Want uh, na het pak sneeuw van uh, gisteren op de meeste plaatsen in de regio viel tussen de 7 en 10 centimeter, volgde een ijskoude nacht waarin de temperatuur daalde tot onder de min 10 graden. Ook vandaag blijft het flink vriezen, want het wordt vanmiddag niet warmer dan rond de minus 4 graden. Verder is het prachtig winterweer met volop zonneschijn en het blijft overal in de regio droog. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond is het nog helder en daalt de temperatuur weer flink naar waarden van rond de min 8 of min 9. De komende nacht neemt gelijk de bewolking weer toe en op de nadering van een storing. Maar het blijft droog. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee windkracht 4 tot 5. Morgen overheerst de bewolking en uit die bewolking kan wellicht wat lichter sneeuw vallen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig van kracht. En de temperatuur wordt opnieuw niet hoger dan min 3 tot min 4. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Er kan lokaal nog wat sneeuw vallen en het koelt af naar waarde van rond de minus 8 graden. En dan maandag is het ook aan de bewolkte kant en kan er soms wat lichte sneeuw vallen. Maar soms is er ook ruimte voor de zon. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal minus 2 of minus 3. Maandagavond en dinsdagnacht is het helder. En bij een matige oosten tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarde tussen de min 8 tot min 10. En op de langere termijn, dinsdag tot en met vrijdag, schijnt geregeld de zon. Maar er trekt zo nu en dan ook wat bewolking over de regio. Het blijft droog en de temperatuur wordt geleidelijk wat hoger. In de nacht vriest het aanvankelijk matig, later in de week licht. En overdag komt de, de temperatuur steeds vaker in de buurt van het vriespunt. Oké, okay, maar het blijft wel onder nul dus. Het blijft onder nul. De komende dagen wil je het weer in de gaten houden, dan ga je gewoon even op internet naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl een weerzijd van Lex van Oren, onze eigen weerman, die in april ja, weer terug is. Ja, hij komt weer terug. Jazeker, en daar zijn we heel erg blij mee. En wat is het koud, hè? Oh, oh, oh, oh. Zeg, heb jij het weer besteld? Bokken weer! Hé! Hey. Wat we voor koude tenen koude horen koude! in het uh, CFM weerbericht met Albert-Jan Vos. Het blijft de komende dagen koud, hè? Wat is het koud, hè? Vandaar ook dat we de oude single van Harry Vermeegen en Heen Spaan weer eens uit de kast hadden gehaald. Erachteraan Sheila B. Devotion. Dat was Spencer. Inderdaad ook uh, later weer uh, in, uh, in een andere versie uitgebracht. Ook een Nederlandse versie is er ook van, Roy. Maar ook Crying at the Discotheque. Heel juist, heel Jazeker. juist. Jazeker. Die Roy kan je er wel bij hebben, die, die vertalen alles in het Nederlands. Nou, een Nederlandse raadje plaatje... Dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen volgens mij. Goed, even terug naar een serieus bericht. En uh, het zal u niet zijn uh, ontgaan, want onlangs was er die brand in het LDC. Maar de, re de recherche van de politie Kennermeland is naar aanleiding van de brand in de parkeergarage van het louis carré in Zandvoort een onderzoek gestart. Er zijn in dit onderzoek twee jongens uit Zandvoort van 12 en 13 jaar als verdachten van brandstichting aangehouden. Zij hebben bekend de brand te hebben veroorzaakt op vrijdag 20 januari jongsleden. Bij de brand werden bewoners van het uh, louis carré geëvacueerd en opgevangen in het raad. Huis van de gemeente. Door kordaat optreden van de brandweer kon de schade beperkt blijven. Echter was er flinke schade aan onder meer de gymzaal in de kleedruimte van de Mariaschool. Getuigen zagen voorafgaand aan de brand jongens wegrennen van de brandhaard. De politie ging door deze verklaringen van brandstichting uit. In overleg met de officier van justitie zijn de jongens op vrije voeten gesteld. Ze zijn in afwachting van de verantwoording dat ze zich moeten verantwoorden bij de kinderrechter. Dus deze zaak is zo goed als opgelost. Oké, okay, ijsjat the sheriff. It is Bob Marley. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. I met you I've been waiting for the snow to fall waiting for the moon to call. the sun I Ook okay, ja, treedt hij op bij De Vrienden van Amsterdam so, ook okay, uit de afgelopen editie 2012, ook met dit nummer wens Summer we hebben het over Van Velsen. En vrienden van Amstel, daar hebben we het straks verderop nog wel even over in dit programma. Want er was een battle tussen Limburg en Brabant. Oké. Okay. Ja, dat deden we samen met Rowan Hessen en Guus Meuwers. En straks gaan we het nummer Limburg daarvan draaien. Het was gisteravond op televisie, hè? de, de, de tv-registratie. Donderdagavond. Ja, de donderdagavond. Ja, was, ja. Heb je nog gezien? Ja, het was leuk. Oké. Okay. Maar was dat de avond dat jullie er ook waren? Ja, ook dat. Oké. Okay. We hebben nog gezwaaid, maar je zag het niet op tv. Jammer okay. genoeg. Goed, binnenkort kunnen we dag en nacht door het centrum van Zandvoort via camera's de zaak volgen want op donderdag 26 januari vond in het raadhuis een bijeenkomst plaats over de praktijkproef sensoren van de korps landelijke politiediensten het KLPD was op zoek naar een gemeente waar deze proef goed uitgevoerd zou kunnen worden en uiteindelijk is de keuze op Zandvoort gevallen enige tijd geleden hebben college en de gemeenteraad hiervoor toestemming verleend omdat zij innovatie hoog in het vaandel hebben staan in onze gemeente komen dus gedurende een aantal weken en sensoren te hangen, waaronder camera's die de politie van dienst kunnen zijn bij de handhaving van de openbare orde. De verwachting is dat de sensoren eind februari, uiterlijk begin maart zijn opgehangen. De gemeente zal dit actief communiceren. Bij de bijeenkomst waren aanwezig burgemeester Nick Meijer, Pascal Spijkerman, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Zandvoort. Fonds Sarneel, teamchef, basisteam Kennermeland Kust. En de projectleider Bart Knussen en Peter Duin. Dus binnenkort ook uh, videocamera's in het centrum van Zandvoort. Ook live te volgen op CFM-TV binnenkort. <laughs> ja, Daar hebben we het nog alleen over. Wij doen gewoon mee aan uh, dit uh, experiment. Dat is echt wel leuk, al die beelden zijn op televisie <laughs> Geweldig hey, Kanaal 40 ik... trouwens, digitaal, kan je naar CFM TV kijken Hier is Video Kilt, de Radio Star I heard you wireless back in 52 Zet het op open al met jou, Simon, lekker mee hoor, met deze van Barry Mineralo And I can't smile without you. En daarmee werd het uh, vier minuten voor drie uur. We hebben nog even één kort bericht. En dan gaan we het laatste plaatje draaien voor drie uur. Ja, en dat betreft alle kattenbezitters. Want zoals ieder jaar organiseert de afdeling Noord-Holland, Zuid en Van de Dierenbescherming weer de populaire kortingsactie op de castratie en sterilisatie van katten. Vanaf 1 februari 2012 kunnen particulieren uit onze regio een korting van 10 euro krijgen op de kosten van hun castratie. En 20 euro voor een sterilisatie. ...van een kater of poes. Waarom? Om ongewenste voortplanting van huiskatten te voorkomen. Nog een belangrijk argument. Uw kat heeft, nadat hij of zij geholpen is... ...een grotere kans op een gezonder, dus langer leven. In deze periode namelijk gaan katten op het liefdespad. Zoals gezegd, vanaf 1 februari kunnen geïnteresseerden... ...op maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 4 uur... ...op het kantoor van de dierenbescherming in het dierenthuis... ...Kennambeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort... ...een kortingsformulier invullen. Ook kunt u een formulier aanvragen via hun telefoonnummer... ...of e-mail info aperstaakje dbnhz.nl de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid stelt 200 formulieren voor deze kortingsactie beschikbaar. Op is op. De meeste dierenartsen uit onze regio doen mee met de actie eh, door een extra, eigen extra korting per ingrip te geven. Informeer hiervoor bij uw dierenarts of anders naar de dierenbescherming afdeling Noord-Holland-Zuid. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Graag tot zo meteen voor het volgende uur. Zandvoort op zaterdag. En hier is La is yeah, Viciaria. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. That's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the Yeah